Nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Mark Hokke met het NOS journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de internationale campagne voor afschaffing van nucleaire wapens, ICANN. Deze groep vraagt aandacht voor de gevolgen van het gebruik van kernwapens. Het Nobelprijscomité prijst de inzet van ICANN voor een verdrag waarin het gebruik van nucleaire wapens wordt verboden. In verband met het overlijden van Eberhard van der Laan... gaan de vlaggen op alle rijksgebouwen half stok. Premier Rutte vraagt gemeenten en provincies dat voorbeeld te volgen. Hij roemt de bestuurstijl van Van der Laan. Een bestuurder die volgens hem mensen opzocht... en echt contact maakte door zijn directheid en openheid. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima schrijven dat ze Van der Laan herinneren... als een gedreven burgemeester met hart voor zijn stad... en een vurig geloof in een samenleving waarin iedereen meetelt... Bij de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester worden bloemen gelegd. Van der Laan overleed gisteravond aan de gevolgen van longkanker. Hij was 62 jaar. Bij een botsing tussen een trein en een bus in Rusland zijn zeker 16 mensen omgekomen. De bus stond met pech stil op de overweg. De gewaarschuwde machinist kon niet op tijd de trein tot stilstand brengen. Het ongeluk gebeurde op zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Bischop Wierts van Roermond stopt per december. Wierts is de langzittende bisschop in Nederland. Hij stopt vanwege zijn slechte gezondheid en hij wil gehoor geven aan de oproep van paus Franciscus. Die vindt dat iedere bisschop van 75 zijn ontslag dient aan te bieden. Wierts zocht als bisschop toenadering tot de, tot de slachtoffers van seksueel misbruik door de Rooms-Katholieke Kerk. Op Schiermonnikoog worden medicijnen mogelijk met drones bezorgd. ANWB Medical Air Assistance en het Academisch Ziekenhuis van Groningen... hebben daar een vergunning voor aangevraagd bij de provincie Friesland. Het gaat om 30 testvluchten met kleine onbemande vliegtuigjes tot eind maart. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het noordwesten trekken er buien over het land. Later vanmiddag wordt het droger en breekt de zon ook vaker door. Het wordt rond de 14 graden. Dit was het NOS Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort Zomerhit. Goede middag luisteraars, welkom weer bij uh, twee uur lang ZFM Lunch Sport. Ik geef heel snel het uh, woord aan onze presentator van vanmorgen, Henny Rukert. Ja, want die is alleen, althans met Jos de Jong en met Joop van Nes. Want onze Ron Perenboom uh, is in het ziekenhuis voor allerlei onderzoeken en we wensen hem daar alle sterkte mee. Uiteraard. Als je een uitzending begint, dan moet je altijd ook de dienstmededelingen doen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de Siso Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. Hebben we hebben dat ook weer gehad. Ja, we verwachten prachtig. een aantal gasten vandaag. Mark Heemskerk, die gaat dan praten over amsterdam Dakar. En we verwachten iemand uit het college, of de burgemeester, of een van de wethouders... om te praten over dat hele mooie evenement dat morgen begint... Namelijk de Elf Strandentocht. En daar doen ze aan mee, die mannen. Dus ik ben heel benieuwd of we ja, ja. ze zo meteen zien binnenkomen. Het is in ieder geval een programma dat bol staat van nieuws. Er is van alles en nog wat aan de hand. We gaan natuurlijk praten hoe Oranje nog bij de beste nummers 2 kan komen. Over het Zandvoort Sportcafé. En natuurlijk over de sport in Zandvoort. En jij hebt uh, Engels voetbal, Jos? Ja, als het goed is, dan, uh, dan gaan we daar zo nog even achteraan gaan okay. kijken of Brian weer te pakken kan krijgen. Maar in deze uitzendingen zit ja. natuurlijk altijd veel muziek. Ja. En dat wordt allemaal verzorgd door onze technicus, Sjalduik. Wat heb je allemaal, uh, Sjal? Nou, onder meer de BG's. Mooi. To love somebody the way I love you In my parade, I see your face again So so blind. I'm a man. Can't you see what I am? To love somebody, to love somebody the way I love you. I, know, I don't know what it's like, baby, you don't know what it's like. To love somebody, en dan heb ik het natuurlijk over de BGS, Gees. En, en we houden van hem hoor. In het verre noorden, André Jansen, Henny, want die hebben we aan de telefoon. Hé hey André, hoe gaat-ie? Goed, ik ben net weer thuis van een klein boodschapje. Maar het is, de buien zijn hier net een beetje voorbij. En het is een, ja, een mistroostige geheel, hè? Oh, in Zandvoort schijnt de zon, hoor. Oh ja, de kust, man, dan is het leven toch ook veel mooier. Zo'n kuststrook, die waait altijd een beetje vrij, hè? Nou, ga dan weg bij die lange leegte. Kom lekker naar Zandvoort weer. Ja, zou het best willen. Maar ja, we zijn toch min of meer gebonden hier... Maar uh, niet verkeerd hoor, hier in het noorden. Echt uh, prettige, rustige mensen en je staat nooit in de file. Ja, dat is ja, een van de voordelen. Ja, je mag gratis parkeren in het uh, dorp, stad, oh, dat, kan, dat kan je hier niet. Je, hier betaal je je scheel. Hm. Ja, hier in de buurt niet. En je vindt ook nooit een plekje... Nee. En uh, er zitten verschillende voordelen aan. Je staat ook nooit in de rij ergens. Er, staat, er is hier in uh, Veendam zijn twee stoplichten of drie. <laughs> en dan, uh, ja, als je dan moet wachten, dan zit je helemaal te mompelen man. Nee, in Zandvoort is niet één stoplicht. Ja. <laughs> maar het, uh, in een kleiner oord leven is, uh, wat mij betreft, uh, prettig. Ik heb ook in grote steden geleefd. En ik moet eerlijk zeggen dat het een kleiner oord is. Uh, de mensen groeten ook vriendelijk. Nou, en uh, als je in een grotere stad komt, dan loopt iedereen je straal voorbij. Nee hoor, in Zandvoort niet. Daar kent iedereen elkaar. Dat is hartstikke gezellig hier. Goedemorgen, ja, maar, maar, André. Alles goed <laughs> verder? Behalve de, de natuurlijk in de zomer, want dan stroomt het helemaal vol. Hm. Ja, dat is waar. Ja. Hé, hey, we gaan het over wielrennen hebben. Ja. Ik en... wil het even hebben met jou over Iwan Spekenbrink. ja. Want deze man heeft natuurlijk uh, bijna een wereldwonder veroorzaakt. Ja, maar daar is hij al heel lang mee bezig, hoor. Heel wel, maar... Ik moet ook niet vergeten, de man is een, uh, een heel goed econoom. <laughs> Afgestudeerd natuurlijk. En zijn vrouw is bioloog, Marloes. Ja. En dat stel heeft elkaar gevonden. En hij had gewoon een ideaal. En uh, die verhalen heb ik ook wel gepubliceerd in die interviews met hem. Maar als je hem dan meemaakt... dan heb je dus een gedreven man... ...die uh, perfectionistisch als die is... ...alle hokjes van het, uh, het blokjes wiskundeschrift eigenlijk uitstekend heeft ingevuld. Ja. En uh, het is gewoon inderdaad een wonder hoe hij renners ertussen vandaan haalt... Daar heeft hij inmiddels ook mensen voor... ...die uh, op jonge leeftijd al een kans krijgen om zich bij de belofte tijdens trainingsdagen te bewijzen. En er is ook Adriaan Helmantel bij aanwezig dan... Als je hem spreekt, wij hebben hier in Zandvoort een talent rondrijden. Ja. Dat weet jij. Die, ja. die naam mag je hem rustig noemen, Joop ja, van Nes of niet soms? Bij gelegenheid. Jasper en zijn broers wel eens. Ja, het zijn twee broers, hè? Jasper. Jasper. Jasper. Ja. ja. En zijn broertje, broer, jonge broertje. Naam schiet even niet te binnen. Maar ja, dat zijn super talenten eigenlijk. Ja. Hoor je het, André? Talenten mogen zich dus bij onder de leiding in Duitsland van het trainingskamp van Sunweb. Uh, mogen die jonge luizen geen de zoveel tijd uh, bewijzen... Uh, door verschillende tests te doen. Uh, dat is dus een tijdrit rijden, dat is bergop rijden... en een stuk hardlopen, honderd keer opdrukken... en dat soort grappenmakerij meer. En dan wordt gewoon hun verzuring gemeten... hun capaciteit van zuurstofopname wordt gemeten... om te zien op een wetenschappelijke wijze... of dat talent er wel in zit. Ja. Nou, deze twee jongens die fietsen bij Monkey Town. Dat is jou wel bekend, neem ik aan. ja. En uh, Jesper, die oudste, die, uh, die uh, zit uh, er tegenaan te hikken om naar de neo te gaan. Ja. Uh, en dat is gewoon een geweldig talenten, jongen. Ras, ja, nou, R-A-S-C-H. Ja, Onthoud die naam. Van heb gehoord, ja. Maar nou ja, zo was uh, Sam Omer, dus een jaar of twee of drie geleden, ook zo'n klein talentje. Eh, en de kleine Antoine Tolhoek... Kleinzoon van de beroemde Kootolhoek. Mm -hmm. En er zijn ja, altijd veel talenten, maar ik, ik ben er altijd bang voor dat talenten, eigenlijk net als ik, uh, worden verzwolgen in de criteriums en de laagvliegklassiekers. Voordat ze een wedstrijd hebben gereden, en dan reken ik daar ook toe de rondes van Overijssel, Noord-Holland, Gelderland en hoe je die allemaal noemt... Ja waar bijna uitsluitend over dijken en brede wegen wordt gereden... met snelheden van boven de 60 kilometer per uur... Mm -hmm. waarbij waarschijnlijk achterin dat peloton een ventje zit... die verschrikkelijk goed tegen een berg op kan rijden. Alleen hij wordt nooit getest op zo'n berg. Mm -hmm. En bedenk je hoeveel talenten er verloren gaan op die manier. En dat is al eerder te bedden gebracht. En uh, nou, ik, ik moet het altijd nog betreuren dat in 1972, toen ik goed weet, uh, tegen de Heuvels op... in Olympiastour en de Ronde van Gelderland, de Postbank en zo... dat de bondscoach middeling mij niet zag staan. Want ik was een Amsterdammer met een grote mond. Ja, dat was hij zelf ook. <laughs> Alleen ik mocht niet mee naar het buitenland omdat ik een Amsterdammer was. Maar ja, ja, ja. ik ben wel keihard tegen een heuvel op. Ja. ja, ja, ja, ja. En dat, dat wordt vaak onderkend. Maar ik moet zeggen dat Ivan Spekerbrink een man is. die zorgt dat in ieder geval die jonge talenten een kans krijgen. om zich te laten zien. En niet één kans, meerdere kansen. Uitstekend en gelukkig goed. blijft. Uh, ik weet dat van Joost Romein persoonlijk, de eigenaar van Sunweb dat hij een van de belangrijkste aspecten vindt... om de jeugd een kans te geven. En daarom heeft hij dat ook op deze manier geïnitieerd. Hm. Inclusief een beloftevloeg. Dat is dan een stapje hoger alweer. Ja. En de, de jeugdige vrouwen die net zo goed erbij horen. Want het fietsen is fietsen. Vrouwen of mannen maakt niks uit. En ze fietsen alleen een wedstrijd in andere categorieën. Maar voor hun, bij Sunweb, maakt dat niets uit. En de volledige begeleiding... Het zijn allemaal professionals. En als je dat meemaakt is het een genoegen. He, vooral omdat wij natuurlijk de tijd hebben meegemaakt van uh, charlatans en, ja. <laughs> en uh, tovenaars. Ja. Die uh, allerlei adviezen hadden, maar die waren gebaseerd op niks. En, nou, de, de, de, vallen, de bladeren vallen van de bomen. En uh, de herfst treedt in en dan dromen we altijd weer van Milaan-Turijn. Dat was gisteren. Mooi hè? Mooie winnaar ook. Oeran heeft gewonnen, een ja. uh, Colombiaan. Wie had 10, 15 jaar geleden ooit gedroomd over een Colombiaan <lacht> zo'n klassieker wint? En als je de koers gezien hebt op video, uh, als je hem niet hebt gezien, kun je hem nog op WAF nakijken. Dan zeg je van ja, dat is koers. Er wordt berg opgereden. <lacht> er wordt ook in waaiers in de wind gereden, slechte weg. Mooie koers. Het een verschrikkelijke lastige wedstrijd. Mooie winnaar het ook. Het lastigste komt morgen. Ja. Als je een beetje, nou je hebt je leven lang die uh, grote renners gekend. Je hebt ze allemaal meegemaakt. Je bent meegeweest in al die koersen. Maar als je toch een vergelijking maakt tussen de verschillende koersen. Maar van mij, de koningin der koersen, is de ronde van uh, Lombardijen. He, uh, door Henny Kuiper gewonnen en door Jo de Roo twee keer. En ja. dat is het dan. Maar het is een geweldige wedstrijd. Ja, en ik hoop dat. Ik, ik heb van de week Dumoulin een beetje gevolgd. En ik, uh, ik weet dat hij zich gedijst heeft gehouden. Maar hij zat er wel altijd bij in de finale. Ja, hij wil winnen hè, morgen. Ja, ik denk dat hij morgen zijn stempel uh, wil neerzetten. Ja. En eigenlijk een klein beetje revanche nemen voor het uh, wereldkampioenschap. Waarin hij goed genoeg was om uh, de titel te pakken. Alleen het wedstrijdverloop in een wereldkampioenschap. Ja, uh, daar wint bijna nooit degene die het hardste kan fietsen. Daar wint degene die het slimst is. Ja, en je weet wie het slimst is, hè? al drie jaar lang. Ja. ja, nou ja, dat is natuurlijk ook fantastisch. Het is echt een wereldkampioen. Dat, dat, dat is prachtig. Hoe, hoeveel jaar kan hij nog winnen, denk je? Ik weet het niet, Hij kan uh, in Zurich uh, komend jaar kan hij ook winnen hoor, er zit ja. wel een stijl klemmetje in. Maar ja. <coughs> ja, we weten ook hoe Jan Raas dat oplost in de tijd op de Kouwberg. <laughs> Beetje de ploeg, ploegmaten om de beurt op, op tien meter afstand en allemaal met handaflossing de, de Kouwberg op iedere keer. Ja. En dan kom je vrij fris aan de meet, ja. En dan heb je nog tien man in de slag. Ja, dan word je wereldkampioen. Kost je een tonnetje, maar dat geeft toch niet. André, even overmorgen Lombardije. te zien bij jou op WAF? Ja, op WAF natuurlijk, uiteraard. En uh, ook uh, ja, allerlei interviews heb ik al. Uh, uit Italië zijn er berichten. De inside-berichten van de verschillende ploegen... En dat uh, ja, is wel op een... wat. Trouwens, ik heb een wat stat statistieken gevonden. Je weet niet wat je meemaakt, joh. En ik krijg verschrikkelijk veel nieuwe aanmeldingen. Er is wel een beetje in die... Ja, zo'n Facebook mensen zien dat, je, dat er veel leden zijn. En ze denken, dat kan ik ook. En dan proberen ze ook zo'n groep te starten. Ja. En dat verft vanzelf weer af. Want het, het valt niet mee om elke dag 30, 40, 50 nieuwe berichten te verzinnen. Ik zit vaak, uh, s morgens om vijf uur, zit ik al te waffen. Ja, veel slapen doe je niet, hè? Jawel. natuurlijk oké. Hé, wij gaan allemaal even de, de wafgoed maken. Je stoort bij mijn dutje. <laughs> en dan uh, heb je je fotocamera klaar? Nee, ik ben er verder als anders. <laughs> maar, oh, maar je kan wel. hem niet nemen ja, nu. Maar. We zitten allemaal met onze vingers in de lucht. <laughs> nee, maar André heeft nee. zijn fotocamera wel klaar, denk ik. Ja, dan moet ik. Nee, ik was even... Uh, maar dat gaan we volgende week wel weer doen. Ja. Oké, okay, doen we dat. Okay. Even nog één ding. Zondag Parijs Tours. Ja. En daar kunnen de snelle mannen eindelijk uh, hun gezicht weer laten zien. Ik hoop dat Dylan Groenewegen ook een kleine uh, revanche neemt. Ja. En uh, iedereen sprak me tegen toen ik zei dat ook hij een kans zou hebben gemaakt... bij het wereldkampioenschap in Noorwegen. Absoluut, die had erbij moeten zijn tegen, dat kan hij niet. En vervolgens zie je dat Christophe net wordt geklopt door Sagan. Ja. Nou, dat groene wegen naast mogen zitten, hoor. Ja, hij wint toch ook de koningin Ritten in Engeland, joh. Kom, hij ja. kan alles. geweldige goede wielrennen. Ja. En daar hebben we het, het neusje van de zalm nog niet van gezien. Nee. We gaan ervan genieten. En de jongen van Ras, we gaan eens even kijken. Hartstikke goed. We rekenen op je. Groeten aan alle zandvoorters. Waf Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Uh, André, dankzij jou is het nu alweer een sunny afternoon. Yeah. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got All I've got's this sunny afternoon Pleasantly. Live this life of luxury Blazing on a sunny afternoon In the summertime In the summertime In the summertime My girlfriends run up with my car Gone back to her ma and part, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice-cold beer, blazing on the sunny... Voor het uh, niet gaat lukken vanmiddag. Ik, ik denk het wel, als ik naar buiten kijk dan schijnt het zonnetje. Dus, uh, maar heb ik alvast uh, na, met de muziek uh, voor een, een zonnige uh, middag uh, gezorgd? Hè? Niet, toch? Ja, maar ik vind het wel flauw dat je die summertime uh, om mijn oren draait. Want ik heb het nu hartstikke koud. <laughs> is, dat mij zo? is het al koud, joh? Oké, okay. nou ja. Weet je trouwens dat er nu ook weer een hurricane in Nicaragua is met 42 doden? Ja. Hoeveel? 22 doden. Oh, dat is echt zwikkelijk. He? Ja, het wordt alleen maar erger. Hè? Ja. Ja. Ik vond het ook zo frappant dat de restanten van die laatste hurricane... helemaal over de ja oceaan overkwamen zitten. En dat we afgelopen maandag van die enorme storm hadden. Zes doden in Duitsland. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, al al, ja, dat was al enorm. Een keer nagaan hoe het daar geweest is. zes doden in Duitsland. Moet je nagaan. Even. 7 zeven zelfs. Zeven, zelf. zeven. Ja, ongelooflijk. Jongens, uh, uh, Dolly is uh, binnengekomen. Die gaat straks om uh, het halve uur gaat ze even wat zand voeren. En die wil het gaan coördineren, dit programma, hoorden we. En ja, hou je er buiten, joh. Maar <laughs> ik heb wel, ik heb, ik, wat ik wel leuk vind... Want uh, uh, Mark Heemskerk is onderweg naar de studio... om te praten over uh, Amsterdam-Dakar. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. <coughs> maar waar ik gisteren van genoten heb... is dat Syrië in de laatste minuten gelijk maakte... tegen Australië in de ja. playoff WK-kwalificatie... Dan moeten ze daar nog naartoe, natuurlijk. Dus, maar, maar Vol, je... Volgende week dinsdag, geloof ik, is Sydney. Hè? Jongen, wat hebben die mensen een ellende gehad? En dan gaat oh. zo'n voetbalelftal. En die speelt dan gelijk tegen een land als Australië. Ik vind het fantastisch. Ja, en iedereen daar in Syrië staat volledig op zijn kop. Hè? Het land uh, is een en al ellende. En dat voetbal schijnt echt uh, het summum te zijn om daar een beetje uit te komen. Omar oh. Al-Soma benutte de strafschop. Ja, dat was net een goeie. Ja. Ja, ja, ja, prachtig. Maar nou het andere verrassende <laughs> nieuws. Want uh, Argentinië. De finalist ja, niet te geloven. van het laatste wereldkampioenschap. Ligt eruit. Is er niet. Nou ja, Nederland toch ook. Hallo. Die spelen echt morgenavond trouwens. Vanavond speelt Jong nee. Ryan om zes uur. Is ook een hele leuke wedstrijd. Is een leuke pot, ja. En mooi gespeeld is het, uh, het Nederlands team. En we gaan er straks over hebben hoe we, uh, hoe we het nog kunnen halen. Nog bij de best, beste nummers 2 kunnen ja, Maar je komen. hebt het niet ja. meer zelf in de hand, hè? Niet? Nee, je hebt, nee, nee, maar daar gaan we het ja. straks over hebben. Ja. Want we hebben ook uh, nieuws over de nieuwe trainer van Bayern München. Ja, dat is namelijk Joep Heinkes. Hij is voor de rest van het seizoen trainer van Bayern München. En dat wordt door Beeld op zijn website vermeld. Raad is hoe oud die man is. Is hij niet dik in de 70? Ja, 72. 72. 72. En hij volgt dus Carlo Ancelotti op. Die onlangs werd ontslagen. En een verhuiswagen nodig had om al die miljoenen in te stoppen. <lacht> Want dat is echt dat je Na vier wedstrijden en dan met een dik pak geld naar huis. Heinkers was trouwens wel al drie keer eerder hoofdcoach van de recordkampioen uit München. De laatste was in, uh, twee, van 2011 tot 2013 toen hij het stokje overnam van Louis van Gaal. Oh, okay. Onder Heikers won Bayern in 2013 de landstitel, de dfb beker en de Champions. Hm. Ongelooflijk, he, dat Van uh, oude trainer toch wordt aangesteld, 72 jaar. Is nou helemaal geen garde aankomende jongeregarden. maar jongere eens hey, op, joh. Jo. Dat hebben we in Nederland oh. toch ook gehad? Ja, ja, ja. Nederland ja. hey, is precies zelf. De, er zijn clubs, maar. daar willen ze alle oude trainers eruit gooien... En hang, alleen met jonkies aan de gang. Ja, ja. Nou, neem aan dat je die oude trainers nodig hebt. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat meer. spreek ja. uit ervaring. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> Oké, okay, hier zeggen we niets op. <lacht> Geen commentaar. Jo, we gaan uh, uh, vrijdag Sportcafé krijgen in Zandvoort. Ja. En wat heel leuk was... Ik kreeg opeens een mail dat ik daar uh, uh, presentator was, samen met uh, die Houtkamp. Ik wist er nergens van, maar dat is inmiddels allemaal opgelost. De avond, die net als eerdere edities live op ZFM te beluisteren zal zijn, tussen 7 en 9, wordt dit jaar gepresenteerd vanuit het sportcafé van de Corvus Sporthal aan het Duintjesveld. Houtkamp en Rukent ontvangen tussen 7 en 9 sporttalenten en vrijwilligers uit het Zandvoortse sportleven. En natuurlijk sportwethouder Gert Tone open met Lisette van D. van Team Sportservice Heemstede Zandvoort, het Sportcafé. Aan bod komt onder meer het thema schoolsport met onder andere Mirjam Voeltner van de Oranje Nassau School. En dat zal jou aanspreken Joop. Ja, zeker. Want jij uh, moet de knokken voor het uh, schoolbasketbal. Ja, ze we wilden weer wat, uh, wat veranderingen, maar we hebben positief gehouden en we gaan op de oude manier door... En wij hebben het idee, niet eens het idee, we weten zeker dat dat goed is. Ja. Ik bedoel, als het al 40 jaar bestaat, dan is dat goed, weet je niet. Nou, kom, ja, oh nee, komt. absoluut, ik ben hartstikke blij ook voor ja. je hoor. En, en voor het basketbal op zich, want het verdient het gewoon. Mirjam voelt dus, door de Oranje school komt, er zal natuurlijk gesproken worden over het feit dat hij geen muziek leeft, ja, Mirjam euh... is niet tegen de basketbaltoernooi, zoals we het altijd hadden hoor. Ja. Die steunde ons volledig en dat is een goede ja. zaak. En uh, Ja, maar ze, ze zullen het ook over het voetbal hebben. Uh, handbal, dat is er niet meer. Maar ze willen, willen nu twee nieuwe sporten als schoolsporten aan gaan wezen. Eentje is al geweest, dat is het tennis. Ja. En het tweede zal golf gaan worden. Ik vraag me af hoe ze dat gaan doen. Want uh, dat is niet de eerste de beste sport. Daar moet je toch wel een behoorlijke uh, training voor hebben. Maar het gaat wel als schoolsport uh, in de toekomst... Uh, dat zeg ik, dit jaar waarschijnlijk al draaien. Maar tennis is natuurlijk fantastisch voor scholieren. Ja, natuurlijk. En dan zeggen ze, ja, en kennismaking. Maar dit is dus zelf kennismaking, dus zelf doen tennis. De, de, de meeste kinderen kennen de tennis uiteraard, van televisie en dat soort dingen. Maar eh, om het zelf te doen is het een hele andere zaak natuurlijk. Ja, is... en, maar je ziet wel dat kinderen de, de manieren van de tennissers ja, <laughs> gewoon overnemen. Overnemen. Kopieer. Dat, hè? Ja, tv, hè? Doet alles. Wat ik wel leuk vind is dat de jonge sporters uh, aan bod komen. Ja, ja. Vagalen, Sebastian Graber, Melissa Boyden, Jackie Huiber en Ayoub Gurari. En die gaan over hun ambities praten. Ja, nou, dat is daar zie ik naar nou uit. Ja, dat zijn supertalenten. En dat, uh, uh, die vallen dus onder supertalenten, vind ja. ik. En jij gaat uh, afspraken met ze maken om ze allemaal hier in die uitzending te krijgen, uh. <laughs> Ja, Je wordt toch onze nieuwe producer, heb ik begrepen. Ja, ik denk het niet. <laughs> oh, okay. Het sportcafé vindt plaats in de week van de scheidsrechter meneer Jos hier. Ja. Daarom schuiven daar aan Jolanda Brada namens de Hockeybond en de jeugdige Zandvoortse scheidsrechter Mirijn Goezinnen. En daar kun jij wel even een paar verhalen vertellen over de opleiding van scheidsrechters. Hè? Dat, is, uh, dat lijkt me hartstikke leuk om dat, uh, om dat te doen. We heel graag. Mirijn Mir Goezinnen overigens, het is een hockeyscheidsrechter. Ja. Mm -hmm. Die is uh, een jaartje of twee, drie bezig onder leiding van zijn vader, uh, Floris. En die fluit al heel hoog in de Hockeybond. Uh, hij zit tegen het topniveau aan. En hij wordt goed begeleid. En, uh, ja, hij krijgt mooie wedstrijden. En uh, hij krijgt goede reacties. Ja. Is heel belangrijk natuurlijk. Leuk. Nou, Het sportcafé wordt uh, gesloten door Jan Wijnands. Namens het sportcafé. En kok Zwema. Die als beheerder is dus, ja, ja, van, ja. De, van de sporthal. Gezellige avond is voor alle sportliefhebbers. En ga het geloven of niet. Het is helemaal gratis. Hoe kan dat nou? We zien elkaar vrijdag allemaal. Yo. Volgende week vrijdag. hè? <coughs> Over een week. Ja, want vandaag is vrijdag. Ja, dat bedoel ik. Ja. 13 oktober. Ja, ja. ja. Volgende week vrijdag. Tijd. Toch? Ja. Ja, wou ik zeggen. Nou, we zijn heel vereerd, dames en heren. Want wij hebben Dolly de Pierik in uh, de studio. Die hoort u niet zo vaak. Gisteren deed ze de hele uitzending tussen 12 en 2 en er eentje. Dat was wel een feest eigenlijk. Ja, voor je het feest? Ja, ik vond het een erg leuke uitzending. Nou, dankjewel. Eergisteren heb ik hem ook gedaan. Maar dan samen met Ron. Ja. Ja. ja. Was ook heel gezellig. Maar jij hebt Zandvoort Nieuws. Ik heb regionaal nieuws, ja. Heb ik een nieuwsopener? Of hebben we in dit programma geen nieuwsopener, Charles? Ja? Eh, tuurlijk, Dolly. Ja, vind ik wel een beetje... Kijk, die is stoer, hè? Hey, Komt-ie, hoor. Let op, let op. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, ja. Het regionale nieuws van vandaag en de afgelopen dagen. En trouwens ook iets voor de komende dagen. Want jongens en meisjes, eerst een boodschap aan jullie. Jullie zitten natuurlijk nog op school. Maar goed, ouders luisteren misschien, oma, opa. Let even op voor de kinderen. Want er komt bij de Buffalo's, de scouting, een durf-en-doedag. Want ja, natuurlijk, kemen op je PS4 is hartstikke chill. Maar de Buffalo's dagen je pas echt uit. Test op zaterdag 7 oktober, en dat is al gauw morgen, je survival skills en kom vuur maken en hout hakken. Bewijs dat je stamina hebt en leg de obstacle run met spectaculaire hindernissen als snelste af. Of laat je liever je creatieve kant zien bij het hout bewerken. Nou, in ieder geval, meedoen er kan van 5 tot en met 18 jaar en hoe ouder je bent, hoe groter de uitdaging. De Durf en Doe-dag is op zaterdag 7 oktober van 2 tot half 5. En deze wordt dus georganiseerd door Scouting de Buffalo's. Deelname aan de dag is gratis. En alle activiteiten zijn op het scoutingterrein aan de Duintjesveldweg in Zandvoort. Nou, kijk maar voor meer informatie op de website van de Buffalo's www.debuffalo's.nl En dat de is dan op zijn Engels t h e Twee scooters zijn donderdagavond met elkaar in botsing gekomen op het stationsplein in Haarlem. Er zijn twee ambulances ter plaatse gekomen om de twee betrokken personen te controleren. Over hun verwondingen is verder niets bekend. En aanvankelijk werd gemeld dat de botsing was tussen een voetganger en een scooterrijder. Terwijl later bleek dat het om twee scooters ging. Twee van inbraakverdachte mannen zijn donderdagmorgen aangehouden bij het station in Zandvoort. De politie kreeg rond drie uur melding van een inbraak. Een bewoner had de twee verdachten overzien lopen in zijn woning, meldde de politie. Doordat de bewoner een duidelijk signalement opgaf, duurde het niet lang voordat de twee verdachten werden aangehouden. De verdachten hadden een rugzak met gereedschap bij zich die voor inbraken gebruikt kan worden. De recherche onderzoekt de zaak verder. Een man is gisterochtend aangehouden voor het beroven van een oudere vrouw... op het Californiëplein in Haarlem. De vrouw in haar scootmobiel was aan het pinnen toen ze beroofd werd. De beroving vond al plaats op 20 september. De oude vrouw had net geld gepind toen een man dat geld uit de pinautomaat griste. Hij vluchtte vervolgens op een fiets. De verdachte is aangehouden na een onderzoek van de politie... en hij heeft bekend en wordt bij de rechter verwacht om zich te verantwoorden. Steeds meer mensen worden ziek door het eten van giftige paddenstoelen. In Noord-Holland kwam het dit jaar al 27 keer voor... dat een slachtoffer zich meldde bij het Nationaal Vergiftingen... Begiftigingen Informatiecentrum. Terwijl dat er tussen heel 2013 en 2017 slechts 89 waren. Een groot probleem is dat mensen vaak paddenstoelen plukken en bereiden die niet meer vers zijn volgens Faber. Als je bijvoorbeeld brood meeneemt uit het bos en deze is niet helemaal goed meer... kun je een flinke voedselvergiftiging oplopen. Tenminste als je dat dan vervolgens gaat bereiden natuurlijk. Kruidvat waarschuwt in een krantenadvertentie voor de Playing Kids activiteitenballen die bij de keten zijn verkocht. Het zijn plastic ballen met een speelgoedje erin. De helft van de bal kunnen loslaten, waardoor het speeltje vrijkomt. Kleine kinderen zouden daarin kunnen stikken. Wie zo'n z activiteitenballen heeft gekocht, kan die terugbrengen naar de winkel en krijgt dan het aankoopbedrag terug. Dat was het nieuws. Dankjewel, Dolly. Krijgen we nog weer, of niet? Ja, mag ook. Ja, weet ik niet. Oh, ja, ja na, ik. lijkt een ja. goed plan, Dolly. Ja. <laughs> de zon is weg. Vert, vertel. Nou, ja, ja, ja. Toch schijnt de zon op deze vrijdag geregeld. Het, het komt ook tot enkele buien. De noordwestenwind waait vrij krachtig in de polder... en krachtig tot kracht hard aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of 14. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt... Maar wel over het algemeen droog. Waar je lekker buiten zitten denk ik. En vandaag. lekker mooi Eerlijk, Ja, ja, ja, ja. Niet ja. De wind draait naar zuidwest en is matig over land... en krachtig aan zee en de temperatuur daalt naar 10 graden. Zaterdag tot en met dinsdag is het wisselvallig herfstweer... met elke dag wel regen of enkele buien. En temperatuur blijft hangen zo rond de 15, 16 graden. En dat is dan het weer volgens uh, Rico Schreuder. En... Uh, dan heb ik nog een heel klein nieuwtje erachteraan. Een Sandvoorts nieuwtje. En dat heb ik al uh, bij, uh, bij onze collega Charl neergelegd. Uh, onze vroegere penningmeester, Ivo Bos, die trouwt vandaag. Dus uh, namens ZFM Sandvoort alvast van harte gefeliciteerd. En uh, een hele mooie dag toegewenst. En veel geluk in de toekomst natuurlijk. Begint. Jawel. Ja, hele lieve vrouw. <laughs> ik ben een hele lieve vrouw. Het is ook een hele leuke man. Maar we hebben dus nog die wel een we bij we bij goede tip voor hem, doe toch? Ja, heb jij een tip voor hem? De bed. En alle geheimen van het huwelijk. hebt Heus het is nog niet te laat Als je naar je was trouwen gaat En denk eerst toch altijd goed Trouw nooit alleen om een leuke toek Bekoop je hart toch niet te snel Je softe stoffen kun je altijd zelf nog wel de de de Ja, we moeten lief zijn voor elkaar. Ja, op zo'n bruiloft uh, moeten we lief zijn voor elkaar. We wensen de toekomstige bruidegom natuurlijk uh, een hele fijne dag toe. Namens het hele team hier. ...van ZFM uh, Lunch Sport. Ja, en wat opvalt is dat Dolly en Jo van Nes heel dicht bij elkaar zitten. Dus wie okay. weet staat er nog iets te wachten. <laughs> ik weet het niet. Uh... Instituatie. Instituatie. Ik weet Op 28 oktober beginnen zes mannen uit Zandvoort aan een groot avontuur. Ze doen mee aan de Amsterdam Dakar Challenge onder de naam Amdak Beach Boys. In drie 4x4 vier vier auto's... Dan moet hij weer lachen, die Joop van Nes, als ik dat zeg... Rijden ze van Amsterdam naar Dakar. De teams bestaan uit Jurjaan van der Preit, Mark Heemskerk, Martijn Jacobs, Kees Zwaan, Peter Vos, Hans Steenman. En Mark Heemskerk is hier in de studio. 8400 kilometer moet je afleggen. Give or take. En je moet ook nog met een boot mee? Ja, tussen uh, Spanje en Marokko zullen we met de boot over moeten. En nou is het, het, het opmerkelijke dat jullie rijden dus in die vier auto's. Maar jullie gaan er niet in terug. Wat ze is de worden, bedoeling? Ze worden geveild ja? en de opbrengsten gaan naar het goede doel. En welk goed doel is dat? Weet je dat al? Het zijn lokale goede doelen in Gambia. Ja? En, uh, ik en Julian van der Preit rijden voor uh, Weeskinderen en uh, die jongens in de Pajero die rijden voor een uh, project met fietsen. De leraren van scholen die moeten nu een, hele, een heel eind afleggen om dus van, van huis naar werk te komen. Uh -huh. En daar worden fietsen dus voor gefaciliteerd. Ja. Dus dat zijn allemaal hele nobele doelen. Jullie hebben... Mark, heel even op ja. dat feilen. Uh, waarom kan dat niet in Dakar zelf? Waarom moet het in Gambia? Dat mag alleen in Gambia. Uh, Dakar, ja, waarom is dat? In Senegal, daar mag je dus geen, als buitenlander geen auto's verkopen. En uh, in Gambia mag dat wel. Okay. Althans, dan is het wat makkelijker te organiseren. Ja, ja oké. Okay. Maar goed, ik vind het een beetje raar. Uh rare uh, opstelling eigenlijk dat het alleen maar in Gambia kan. En, uh, maar het is duidelijk voor mij, ja. Ja. Dank. Het is wel interessant hoor, wat er allemaal gebeurt. Jullie hebben allemaal een drukke baan. Klopt. Hoe, hoe krijg je het voor elkaar? Hoe kun je dit doen? Ja, het, is, het is bijna niet te doen. Kijk, ik, um, uh, ik, ik heb dan mijn vakantie ervoor opgespaard. En uh, anderen die zullen er onbetaald verlof voor moeten nemen. Kijk, ik heb die auto al een jaar staan en ik heb er al zeker twee tot 300 uur in zitten aan sleutelen. En een beetje bijwerken en een koelkast erin, een gas een huis. Ja, dat vergt veel tijd. Dus het uh, thuisveront is daar niet ontstemd, maar uh, die heeft er af en toe nog wel eens wat van te zeggen. Terecht natuurlijk. Maar goed, dat weten we redelijk te pareren. Ja, ja, ja. Leuk man, ik vind het Het wordt een grote uitdaging. Een Shang Yong Corando, zeg ik ja, het goed? correct. Dat is jullie auto? Dat is onze auto. En vertel eens, hoe, hoe heb je die voorbereid? Ik heb daar, uh, we hebben alle vloeistoffen vervangen. We hebben, uh, er was een veer gebroken achter, de, we hebben de remmen moeten vervangen. Uh, dat is natuurlijk allemaal een beetje uh, handjeklapwerk geweest, hè, want dat mocht het natuurlijk niet te veel niet gaan kosten. En uh, ja, ik heb een imperial op het dak gebouwd, er ligt een skibox op uh, voor de tenten en de toiletrollen en uh, dergelijke. Ik heb een koelkast achterin gebouwd, gasvernuis, gasflesje. En zo moeten we maar even gaan, moeten we maar kijken of we het daarmee gaan redden. Hebben jullie al eens eerder zoiets gedaan? Nee, nog nooit. Ook geen, geen oefenrit. Ja, we hebben een stukje op het strand gereden. Maar ja, dat is je... geen oefenrit. Nee, maar waar bereid je je nou in godsnaam voor? Op de Sahara. Binnen ja, nou, dus, Nederland dus, dus dat is dat natuurlijk nog een uitdaging. Als je naar Valkenburg gaat en die kant op, daar kan je oefenen. Voorwiel. Drive. Ja, uh, of road. Klopt? klopt. En... God, dat is vaak allemaal geënt op modder. En daar ja, ja. gaan natuurlijk echt het zand in. Dus dat kan je op zich, eh, het strand van Zandvoort, het strand van Bloemendaal, kan je dat redelijk ja, ja, ja. redelijk beproeven. Maar nee, die... hitte kan je niet uh, beproeven. Nee, ja, ik heb al wel een heel eind gereden met een uh, kartonnetje voor de grill. Uh, om te <laughs> kijken, uh, joh, wat doet hij nou zonder koeling? Het ja, ja, ja. blijft allemaal mooi, uh, mooi stabiel. Gelukkig maar. Ja, gelukkig <laughs> maar. Wat je allemaal gedaan hebt aan die auto's. Trouwens, die auto's mochten niet meer kosten dan 500 piek. Wie bepaalde Correct. dat? Correct. Dat hebben we zelf betaald. Nee, wie bepaalde dat? Wie bepaalt dat? Uh, ja, dat wordt niet echt getoetst. Ze kijken natuurlijk van, joh... Uh, je ziet aan een auto natuurlijk wel of die 500 euro waard is. Of uh, het viervoudige. En uh, ja, dat, dat is gewoon de norm. En het is ook de sport om voor dat geld een auto te scoren. Dus, ja, het, is, het is een beetje een spel. Hè? Hoe ga je dat doen? Ik ben natuurlijk verschrikkelijk lang aan het onderhandelen geweest. Met een autohandelaar uh, die er natuurlijk helemaal niks aan heeft. Als zijn sticker meegaat naar Gambia. Nee. Uh, joh, dat, dat, uh, dus dat is een uitdaging geweest. Maar dat is gelukt. Je hebt allerlei dingen veranderd aan die auto, hè? Ja. Hij zit zo vol dat je niets anders kan meenemen dan een V-snaai? Nou, dat klopt niet helemaal. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een extra radiateur, een waterpomp, dynamo. Uh, dus wij zitten wel wat ruim in de onderdelen. Maar hoe zit het met jullie voorbereiding uh, fysiek gezien? Hebben jullie er speciale dingen voor gedaan? Uh, nou ja, we gaan allemaal geregeld naar de sportschool. En uh, ja, verder eigenlijk niet. Dat, ja, hoe moet je je daarop voorbereiden? Oh ja. Kijk, we zitten op de bank zitten. Ik bedoel, we zullen het zitvlees <laughs> zullen we moeten kweken. Het is natuurlijk drieënhalve week sturen. Ja. Ja, ook dat hoort bij de uitdaging. 28 auto's doen er mee Ja. Dat is veel. Correct. Is hoe verhalen de finish? Ja, dat is de vraag. Het is ook wel grappig. Want de meeste vallen dus uit op de Europese snelwegen. Moet je moet je natuurlijk voorstellen dat het zijn auto's die hebben veel al lange tijd stilgestaan. En uh, die worden dan ineens van stal gehaald om er 7000 kilometer mee te gaan, uh, gaan sturen. Nou, de meesten vallen dus al voordat ze überhaupt de pont bereiken, vallen ze al uit. Ja. Daarom ja. hebben wij hem al een, een tijd uh, rijdend. Hij is natuurlijk een tijd geschorst geweest. En uh, ja, ik heb er zoveel mogelijk mee gereden om hem dus te beproeven van... joh, gaat het überhaupt wel, wel goedkomen? Jullie gaan het halen, hè? Ja, ik heb er een goed gevoel over. Heb je, je, heb je enig idee over het Riftgebergte waar jullie overheen moeten? Nee. <laughs> nou, ja, ik heb er filmpjes van gezien en, en foto's. En, <laughs> ik, zie, ik heb er wel joh. een paar keer voorbij zien komen bij uh, de gevaarlijkste wegen van Nederland. Dus ja. dat zegt op zich ook wel een, uh, een heleboel. Nou, extra, extra banden, wielen meenemen, is dat ook geen optie? Nou, ik heb twee extra uh, wielen en banden bij me. En dan gaan van die uh, sets mee. Hè? Dat mocht je een gat rijden in je rijflang. Ja. Dan kun uh, je die in ieder geval even fixen. Ja. Uh, we hebben alle banden die we bij ons hebben, dat, het is een gebruikelijke maat. Kijk, en in Marokko heb je natuurlijk ook gewoon garages. En Jawel. En niet in het Rift gebergd hoor. Niet in het Rift <laughs> nee, nee, nee. Dus ik heb, nee, ik heb twee extra banden, dus ik hoop dat ik het erop red. Hey, jullie gaan, jullie ja. gaan via Frankrijk Correct. naar Spanje, hè? want van via Spanje ga je met de boten over. Ja. Maar uh, met deze auto op de snelwegen in Frankrijk, geen probleem? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik vind het een onderneming. Spannend hoor. Ja, is verschrikkelijk spannend. De tijd gaat nu natuurlijk ook dringen. Hè? Kijk, wat ik zeg, ik heb die auto een jaar staan. Je bent al een jaar aan het klooien en een beetje laconiek. Van joh, hè, dat gaan we even doen. En, maar goed, het is nu over drieënhalve week uh, is de start. Het dus ja, wordt nu toch wel spannend. We het begint dan... in Marokko. Dan ja. ga je de Sahara door. Correct. Mauritanië. Ja. Senegal. Senegal. En op de twintigste dag... Twintigste dag. Ja, kun je je voorstellen. De finish in Dakar. Het ja. strand van Dakar ga je dan op, hè? Ja, dan ga je echt weer iets moois zien. Ja. Maar je gaat wel onderweg in je tentje bij je auto liggen ja. pitten. Ja, we rijden echt van kampement naar kampement. Maar jullie, jullie rijden in de kolonne, hè? Nou, wij die, dat is niet vast gegeven, Dat je dus maar, bij elkaar moet blijven. Maar wij verstandig? met drieën blijven sowieso bij elkaar. Want het is, het is daar levensgevaarlijk. Met name in Mauritanië. Nou, Mauritanië, is, Mauritanië rijdt er uh, bijna het hele land een militaire escort mee. Ja, dat is ook echt wel nodig daar. Dat ook. is echt nodig. Ja, zit er zitten ja. daar heel veel uh, Al-Qaeda groeperingen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik zat van de week ook op een verjaardag uh, vol enthousiasme te vertellen wat we gingen doen. En uh, daar zat iemand in die kon zich niet voorstellen dat we dat gingen doen. Ik zat wel met angst en beven, zat hij het aan te horen. Ja, die weet wat er aan de hand is. Die weet wat daar aan de hand is. Ja, Kijk, wij ja, weten ja. dat natuurlijk ook allemaal. We hebben daar echt wel genoeg documentatie uh, over gekregen. Van joh, weet waar je aan begint. Dus er is ook een veiligere route over het asfalt... Kan je overwegen, maar ja. dat... Uh, en, uh, gewoon doen. Ik, neem, ik neem aan dat jullie ongewapend uh, rijden. Ja, ja vooralsnog wel. Of, ja. Voor wel. En, ja. En, ja, en dan de dieren die je s'nachts komen bezoeken. Ja, je hebt ook van die leuke beestjes daar. Ja, natuurlijk geen leeuwen en zebra's daar lopen. Nee, maar... Daar ja, heb uh, ik slangen en schorpioenen. Het kleine spul wat gevaarlijk is, ja, dat zit er ook volop, hoor. Daarom binnen, jongen. Ja, maar die mensen van IS, dat is het grootste gevaar, hè? toch? niet ja, IS zit daar volgens mij niet zoveel. Het okay, nou, zou ja. met name Al-Qaeda zijn. Nou, ik zou zeker mijn kop erbij houden. Ja, nee, <laughs> absoluut, absoluut, absoluut. Kijk, als er daar eentje langs de weg zit uh, met een bordje help of ja, stop. Ja. Uh, Lekker doorrijden. Kun je af, af, af, kun je afvragen of je moet stoppen. Ja. Maar, maar hebben jullie, want dat vroeg je ook terecht, hebben jullie iets van bewapening? Want het lijkt nee. niet. Nee, nou ja, goed. Ik heb een, uh, een, een bandenlicht erachterin liggen. Ja, oh nee. die, die, die koppen ze natuurlijk ook niet even terug. Maar <laughs> ja, dat, dat, ja, dat, ja, nee. Verder niet. Nee, nou nee, nee, ja, goed. Kijk, en het is natuurlijk ook de vraag... Kijk, dat wordt hier natuurlijk niet getolereerd wapens. Dat ligt daar natuurlijk iets anders. Maar je moet je wel voorstellen dat je een buitenlander bent. En op het moment dat je dus... Uh, hier kom je Nederland binnen. Binnen Europa zijn de grenzen natuurlijk allemaal open. Maar je hebt daar heel veel tussenposten. En dan kom je bij een, een, een hele lange weg. Er staat dan ineens een slagboom. Er zit iemand naast en die zegt... Joh, dit is mijn weg. Je moet even verklaren wie je bent. En uh, zo nodig ook betalen. Vaak betalen. En uh, als ze dan je auto doorgaan en ze vinden dus wel iets van een wapen of dergelijke. Ja, dat ik ja, niet dat, goed, dat is, Dan wordt het een heel ander gesprek. Ja, is er van de organisatie niet ja. iemand die voorrijdt en zo'n zo omgeving of zo'n traject? Bij nou, uh, we hebben bepaalde toch, de... grensovergangen. We staan dus uh, leden van de organisatie ja. om dat proces te verspoedigen. Ja. Uh, dat is natuurlijk vaak handjeklapwerk. En joh, uh, vandaag is het uh, twee uur en de zon stond ongeveer daar. Dus Het kost 180 euro om de grens over te mogen. <lacht> En dat uh, gaat natuurlijk gemoeid met de nodige pierwinkel. Ja, ja. Daarom zetten ze daar mannetjes neer. die daar al, Dat zijn ook jongens die het al een keer gereden hebben. Ja. Uh, die dat dus, proces dus een beetje kunnen bespoedigen. Oké. Okay. Spannend hoor. Ja, Oeh. heel erg spannend. Ja. Ik vind het nogal wat hoor. Ik vind het nogal wat. Ja, dat, uh, <laughs> wij ook. <laughs> nou, volgens, volgens mij ben jij born to be wild. Ja, nou dat... Uh, ja. Stefan Wolf, we gaan uh, terug naar onze gast hier in het studio uh, met Harry Rukert. Ja, Mark, Mark Heemskerk is hier. Een van de zes mannen die uh, dus de 28e uh, naar Dakar gaat rijden. Nou, al, alleen dat al over de Franse wegen, de, maar die, die Spaanse overstop per boot. Ik bedoel, ik, ik, ik vind het ongelooflijk het verhaal. Maar wat hoor ik nou? Je hebt een gps trekker ingebouwd, want dan kunnen de mensen kunnen je volgen. Ja, correct. Dus we hebben een website... Dat is uh, www.amdak-beachboys.nl En daar kunnen onze fans en familie vooral, die kunnen dan live zien waar we rijden. Nou, wij gaan ook kijken natuurlijk, hè. www.amdak-beachboys.nl Correct. Wat een ongelooflijke onderneming. Ik hoop één ding. Dat jij uh, begin december wel hier in de studio zit met je vijf maten. Ja, absoluut. En dat er niks gebeurt, jongen. Nee, ja, dat, dat hopen we ook. Maar goed, dat hoort bij het avontuur. Ja, maar het... en uitrijden gewoon. Ja, inderdaad. Gewoon uitrijden. Ja. <laughs> Ik vind het fantastisch. We wensen je heel veel succes. Dank u wel. Dat het morgen lukt, man. Dank Tof. u wel. En de volgende plaats is voor jullie allemaal. Op het succes. <laughs> day is right Nog slechts uh, vijf minuten voordat uh, het eerste uur van uh, ZFM Lunch Sport voorbij is. Ik weet niet, Hennie, of jij nog een uh, mededeling hebt voor de klok van één uur? Nou, de mededeling dat uh, in ieder geval de jongens gevolgd kunnen worden. Maar dan ben ik mijn papiertje kwijt waar dat op staat. Uh, volgens mij is het www. Dus blijf die jongens volgen zometeen als ze van start zijn gegaan uh, op richting Dakar. www.amdak.am D-A-K, platstreepje, en dan beachboys.nl. Wat een onderneming, joh. Ja, geweldig. Geweldig, geweldig, geweldig. Ik heb, ik heb het al eens eerder gezien. Ze zijn ook wel eens hier in Zandvoort gaan oefenen. Vanaf Ries het strand op. En ook met vrachtwagens. En het is gigantisch als die, die dingen door dat mulle zand heen gaan. En dat gaan zij nu doen. Ze oh, okay. dus hebben nog nooit Zandvoorts ermee meegedaan. voor zover ik weet. En uh, nu wel. Ik vind het geweldig. Super. Ja, eigenlijk, uh, het televisieprogramma waar het ook die voorbereidingen die die jongens ja, gedaan ja. hebben. Oh. Ja. Hebben ze hier op, op het strand ook geoefend? In Dortzand, zeg maar? Uh, nee, niet, nee, zij niet. Nee, in het verleden is dat gebeurd. Daar moet je ja. speciaal toestemming voor hebben. Uh, vergunning voor hebben. Oh, okay. Je mag niet zomaar op het strand rijden. Dat, uh, dat is uit den Boze. Oh, we zien. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, ik, die organisatie, de Amsterdam Dakar-organisatie, die had dat toestemming van de gemeente. En dan, ja, dus een parcoursje uitgezet en zo. Maar ik heb ook ouders daar gezien met het uh, two-wheel drive. Dus gewoon alleen maar achterwiel aangedreven. Uh, die zitten twee meter vast in de stand, hoor. <laughs> dan kun je op wachten. En dat ze dan Parijs-dakken gaat doen met twee wielen aangedreven. Meer niet. Voor of achter, dat maakt niet zoveel uit. Het dus dat Goed. moet je gewoon hebben. Maar. Ja. Anders kan je het niet komen. En twee wielen kom je helemaal niet. Nee. Nee, het is onmogelijk. Het Riffelberg. Ja. Jongens, jongens. jongens. Ja. Je moet wel even je donder hebben, hoor. Om dat te nee, gaan nou, doen. Nou, zo, de Mietre. Hey Jos, jij gaat daar een film over maken, neem ik aan. Dat lijkt me hartstikke leuk. En samen met jou voor NL Magazine's dat op YouTube. Dat ja. lijkt me hartstikke leuk. Enig. Het is prima dat hij in ieder geval ook in de studio wil komen. Ik heb net met Nicole Anhuizen gesproken. En Nicole is ja. cardioloog. Werkt voor Papendal, voor de NSF en NS, het NOC. En die kwam laatst in het, in het nieuws... Uh, dat er in Italië een verplichting is om uh, sportkeuring weer te doen. En die zegt, sportkeuring kan drama's voorkomen. Ja. Ja. Nou, we hebben allemaal het drama nog in ons hoofd natuurlijk. Ik heb het je al eerder gezegd, hè? in het verleden was het gewoon verplicht. Ja, dat ja. moet weer terug. Ja. En dat wil ja. zij ook. En daar gaan we dus volgende week uitgebreid over praten. Ik vind het een uitstekend initiatief. Het zit nu in een twee uur durende vergadering, dus het kon helaas niet. Maar neem bijvoorbeeld de bekerwedstrijd van DWS tegen HFC, die ging niet door omdat daar weer een eerste elftal speler van DWS, Edwin Enrique Baron Torres, na de wedstrijd tegen Volendam, elkaar zakte, dood was. Uh, ik heb begrepen, er gaan er zo'n 400 per jaar. Ja. En, nou ja, jij oh. bent HFC, mm. uh, opleiding van de scheidsrechters. Wat zei uh, Nico, maar ze komt uh, volgende week dus in de uitzending aan de Hartstikke telefoon. Goed. En daarna nou. komt ze een hele uitzending hier naartoe. Want dit zijn natuurlijk onderwerpen die heel belangrijk zijn. Ja. Neem HFC, dat grote complex. Er is een AED, die is ja. in het clubhuis. Ja, maar, is veel te maar als er wat op veld 3 gebeurt... Je bent altijd te laat. Als er op veld 2 is nog, hè, dus als er op 2 of veld 5 wat gebeurt... en ja. tegen de tijd dat je eindelijk bij het secretariaat bent en weer terug... dan is zo'n goede man of vrouw is al, uh, nou, al nou, verleden. Uh, uh, Nicole net tegen mij... het zou ongelooflijk goed zijn als we de scheidsrechters in Nederland... de opleiding hartmassage geven. Ja, het lijkt mij uitstekend, nou, wij, wij leiden die scheidsrechters dan op. Ja, 40 tot en 60 ik, uh, per jaar en ja, ik zou het in, gewoon implementeren. In het begin uh, starten we dus met een dikke 100 van, ja. de, van de jeugd. Maar goed, er blijft een kleinere groep over. Nou, maar groep en ik, ik juich het uh, heel erg toe. Ja. Ik vind het geweldig als nou, dat ja. mogelijk is. Ik, ik denk... ga het zeker opnemen met, met Frans van ja. Stijnman, collega, opleider. En uh, kijken of we daar ook binnen HFC uh, gehoor aan kunnen geven. Zou ik vind Het zou geweldig een geweldige initiatief. Primeur zijn voor HFC. Het zou geweldig natuurlijk. zijn, ja. ja. Op, zonder man, man, man. Het ja. dus is ja. erg. 400 doden per jaar. Ja, en het, het is nu 400. Maar hoeveel was het vorig jaar? Toen zaten we zaten op de 300. Het is nu al tegen de 400. Waar gaat het heen? Ja. Dat is echt ongelofelijk. Dat is echt iets... Mannen, we moeten er even uit voor een, uh, okay. een paar minuutjes... voor uh, het nieuws en de reclame. Tot zo, tot na de Yo. klok van 1 uur. Yo.